Een stukje verderop op de A1 bij Knoopend Maardenberg, 7 kilometer. Kost je bijna een kwartier. En door bergingswerksmede op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest, 7 kilometer. De rechter rijstrook is dicht en een vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen, goedemorgen. 5 december. En 5 december, dat weet u, hè? dat houdt in pakjesavond vandaag en vanavond. En dat wordt gezellig. En dat wordt leuk. Wat een feest allemaal. Nou, ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Het wordt een. Uh, <coughs> Excuus. Een mooie dag. <coughs> uh, Excuus. Uh, het is namelijk de 340ste dag. Van het jaar. Eigenlijk de 339ste, want de 320ste is dan een schrikkeljaar. En het is nog 26 dagen tot het einde van het jaar. 26 dagen, dames en heren. En dan is het weer eh, 2020 alweer het jaar van de Grand Prix van Zandvoort. Ja, ja, ja, ja, ja. En natuurlijk het jaar van de, uh, het Eurovisie Songfestival. Wat, uh, ja, wat, wat bekend is geworden wie dat gaat presenteren. Dus wat dat betreft, uh, ja, leuk verhaal. Dat is. Uh, Jan Smit. En die twee anderen. Ik like hey, kom er zo nog wel even op terug. When I when Hier is Medusa. I En natuurlijk de allerleukste muziek hier bij ZFM. En Los Medusa. En uh, Blues Control. En deze kun je ook nog wel Fleetwood Mac. En uh, Don't Stop bij ZFM. Mag bij ZFM? En uh, Don't Stop, ooit gebruikt als uh, nummer voor uh, de, de presidentsverkiezingen van uh, Bill Clinton. Don't Stop, gewoon doorgaan. ZFM, goedemorgen allemaal. Het is uh, tien over acht geweest. In de morgen, 5 december. de herfst? Dat zeg ik. Gerloog, man. Bij ZFM in de morgen. Met natuurlijk de allerleukste muziek. ZFM Live vanuit Studio Tolweg En hier is Roxy Music ooh, ooh, ooh. Dance Away dans je even mee Yesterday Well it seems so cool When I walked you home Kiss night I said it's love I said alright me how. I could never cry Until tonight And you pass by And I'm with another guy Music. In de morgen, kwart over acht dames en heren, kwart over acht, wordt een mooie dag. Zou is even vragen wat het weer geworden aan mijn fijne, fijne vriendin die hier naast me staat in een bolletje. En dan denk je wie is dat dan? Wie is dat dan, Ger? Nou, dat zou je vertellen. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag wordt het overwegend bewolkt in Zandvoort met een maximum van 9 graden en een minimum van 2. Het is op dit moment 2 en overwegend bewolkt. Nou, dan weet je dat. Dat is toch leuk dat het meisje gewoon uit een apparaatje komt en dat even komt vertellen? Ach, zo werkt dat toch. En bij ZFM. Wel bijna weer 2020, dames en heren. Nog maar een paar dagen, 24 dagen voor het eind van het jaar. En hier is Andy. Hey!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 Wives and Lovers Andy Williams Een uber groener Noemen ze dat Wat een leuke plaat Uit de 60 jaren groeners waren toen heel populair Hier is King en Love and Pride 32 jaar jaren. King and Love and Pride bij ZFM. Mooi gezongen. van mij, bedoel ik. Hier is een van mijn favorieten zelf, Ed En zijn allerlaatste. The South of the Board.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 I'm Op de Altijd leuke platen van hem. Goedemorgen, Zandvoort, 5 december, pakjesavond. En als je nog even wil uh, bingoen, kan dat bij het Wapen uh, van Zandvoort om 8 uur vanavond. en Genesis bij ZFM in de morgen. Bijna half negen. Goedemorgen allemaal. Wat een fijne dag is het. 5 december... En wat kan je allemaal doen vandaag? Nou, dat vertelde ik al. Sinterklaas-bingo in het wapen van Zandvoort om 8 uur. En morgen is er de Kinderdisco in het pluspunt van 7 tot 9. En de 14e is de opening van de ijsbaan. Ja, ja, ja, ja, ja. Gezelligheid. Kent geen tijd. Dus daar moeten we naartoe. En ook de 21e van december in het centrum van Zandvoort is er de Sprookjeswandeling. Dames en heren. Nou, kijk maar in de kranten. Kan je alles teruglezen of op internet. Dus wat dat betreft uh, is het allemaal uh, helemaal fijn hier in Zandvoort. Hier is Alan Parsons en zijn eigen project. Met Somebody Out There. Maybe I'm imagining the things they say about me. Maybe there is really nothing there at all. Standing in the middle of the room. fly around me. Playing in the shadow of And you are... out there, Alan Parsons project. Bij ZFM, de kabel op 104.5 ZFM-live.nl Kan je hem op, uh, op, de, uh, op de computer vinden en digitaal op kanaal 40 bij uh, I know the way you talk I like the things you wear I want your number tattooed on my arm And ain't got swear Cause when the morning comes I know you won't be there Every time I turn around You disappear I, me. Cause when the comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Nice to meet you. I don't De jongeman. En hij zat vroeg in uh, One Direction. Populair boy band. En uh, tegenwoordig doet hij het eens eentje. Nou, dat doet hij goed. En als je dacht, dacht van, uh, waar is de bekende ganalenvisser op uh, het Venoma plein, Maar die komt uh, vrijdag weer terug. Die hebben ze even weer schoongemaakt. Die hebben ze even weer helemaal uh, op een top gemaakt. En dan uh, gaat hij uh, natuurlijk weer terug. En dan uh, gaat hij turend over zee kunnen we weer uh, we naast hem zitten. Gezellig. Het beeld van uh, de bekende beeldhouwer, de Zandvoortse beeldhouwer. Uh, uh, ja, Kees Verkader natuurlijk. Goedemorgen, Zandvoort. Hier is Armin van Buren. Featuring Jordan Shaw. En something. Armin van Buren bij ZFM. Goedemorgen. tien over half negen. Ja? Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Geo Loogman bij ZFM. Dat is fijn om te horen. Althans, daar ga je dan vanuit hè. Wel wat files vandaag. 111 files met een lengte van 518 kilometer, dames en heren. Het is wel een normale ochtendspits. Het is niet te druk. En als je het even wil weten, dan kijk je even op internet. En dan zie je precies waar de files staan. Hier zijn de motors. En het vliegveld. Ik bedoel Airport. De beste platen hoor je hier. De keuze van Kortraaier. Nou, dat ligt er niet om hoor.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 niks meer hoor. Schiphol! Schiphol! Schiphol! Nee, nee, nee, nee. Moeten we niet doen. We houden hier bij de Motors en naar het Airport bij hem. Het was 4 minuten 18 lang. één groot feest, dames en heren. En wat wil je nog meer? Kort voor negen is het al bereid. Het is weer licht in Zandvoort. Een beetje mistig. En hier is Pia. Samen met Germain. En when the rain begins to fall. En Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall. En Pia Sodora had een hele rijke man. En die, zij wilde een hit maken. En toen hebben ze Jermaine Jackson gebeld en gezegd... Wil jij meezingen? Dan krijg je mij een Ferrari. Zo is het gebeurd. En nog wat geld toe. En uiteindelijk is de wereldhit geweest, geworden. When the Rain Begins to Fall. En inderdaad, een bijzonder gezellige leuke plaats. ZFM, goedemorgen Zandvoort. Ben je al wakker. Het is niet echt warm, maar het is ook niet echt koud. En uh, wordt het een witte kerst? Nou, volgens de weersvoorspellingen in de uh, Eckhuizen al Almanak is een witte kerst in 2019 niet uitgesloten. Even kijken hoor. Uh, ja, het is zacht um, en ja, je weet het niet hè. Je, weet, je kan het niet zeggen. Piet heeft er ook een uh, mening over, Piet Paulusma. Die zegt... Uh, Op 25 oktober plaatste hij alvast een voorlopige voorspelling. Hierin verklaarde hij de winter kan vroeg beginnen. Ja. Ah, hier is hij hoor, bij vriend. BB King, Bluesboy King. And the thrill is gone. Bij ZFM. beetje ja, swing hier, Lekker zo'n bloesje. mooi bloes trouwens. Goedemorgen. Tien voor negen. Bij ZFM. zijn leven heeft hij gitaar gespeeld en niet geheel uh, zonder resultaat. Prachtige platen gemaakt. De eerste concert wat ik ooit gezien heb, in het Concertgebouw in Amsterdam, was waanzinnig, waanzinnig. Bibi King en The Thrill Is Gone bij ZFM. Goedemorgen dames, goedemorgen heren, goedemorgen kinderen, het is vanavond, pakjesavond. Juist, het ritmes van Zondvoort, Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Pakjesavond. Ja, dat wordt cadeausuitpakkerster. Ja, ja, ja, ja, ja. Hebben we er zin in? Nou, ik wel. Hier is Simply Red. Wake up, let's not break up.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 Red, uit Engeland. En natuurlijk is de naam afkomstig van de voetbalclub Manchester United. <laughs> maar ook wel de, de, de wijziging naar zijn uh, rode haar van de zanger Mick Hucknall En ook nog zijn politieke voorkeur. Vrij links. En dat mag, dat kan. Dit was Thrill Me. En uh, deze gaat door tot uh, het nieuws en weer en verkeer. En daarna zijn wij weer terug naar de... Tot het negen uur is geweest. Hier is Billy Joel.